3 uur. NTO Radio 1. Met jo Janneke van den Burger. Het is een unieke rechtszaak waarin morgen een uitspraak wordt gedaan. Moet de Nederlandse rederij SeaTrade een boete van 750.000 euro betalen? En krijgen de leidinggevende celstraf? SeaTrade zou verschillende schepen illegaal hebben laten slopen op de stranden van India en Bangladesh. De strijd tegen het zogeheten beaching bespreken we zo met de betrokkenen na het NOS-journaal. Met Jan van den Putten. Ziekenhuizen moeten zich van de Raad van State houden aan de salarisnormen voor topbestuurders. Een aantal ziekenhuizen en ziekenhuisorganisatie NVZ hadden een rechtszaak aangespannen tegen de minister van Volksgezondheid. Die stond een uitzondering op de regels niet toe. Vroeger mogen topbestuurders 130 verdienen van het salaris van de minister. Sinds 2015 kan dat niet meer. De ziekenhuizen zeggen dat ze op die manier geen goede bestuurders kunnen vinden. Maar de rechter en nu ook de Raad van State willen geen uitzonderingen toestaan.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 De dieren in de Oostvaardersplassen worden tot 21 april bijgevoerd. De provincie Flevoland heeft dat besloten op advies van een dierenarts van Staatsbosbeheer, meldt Omroep Flevoland. Over het al dan niet bijvoeren was de laatste tijd veel discussie. Dieren die zeggen dat grote grazers en andere dieren in de Oostvaardersplassen het winters niet redden zonder extra voer. Jumbo-president Commissaris van Eert en zijn drie kinderen... krijgen over vorig jaar twee keer zoveel dividend als over 2016. Ze krijgen in totaal 40 miljoen euro. De omzet van Jumbo groeide vorig jaar naar ruim 7 miljard. De Fiat heeft invallen gedaan in twee panden... van een belastingadviseur in Amsterdam... die geld zou hebben weggesluist naar belastingparadijzen. Volgens het OM liet die mensen op papier emigreren... waardoor ze in Nederland geen belasting hoefden te betalen.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 Draait maar eens om, ongelukkige leraren. Leerkrachten in Noord-Brabant en Limburg voeren op vrijdag 13 april actie. En eerder legden leerkrachten in Groningen, Friesland en Drenthe... al voor een dag het werk neer. Premier Rutte noemt de bedreiging van burgemeester Hoeben van de gemeente Voerendaal vreselijk nieuws. Twee weken geleden werd Hoeben in de auto bedreigd door een man met een vuurwapen. Onacceptabel, zegt Rutte. Mensen moeten weten dat wij staan aan de kant van de mensen die het goede willen. Uh, die moeten dat ook zien. Uh, die moeten ook merken dat mensen die de fout ingaan... dat die hard worden aangepakt. En Wil Hoebe is het type bestuurder wat daarvoor uh, bereid is... ook risico's te nemen. Maar dit is het soort risico wat ik niemand toewens... en wat totaal onacceptabel is. Hoebe zegt dat hij wel een idee heeft wie het was en waarom het ging... maar dat hij de recherche en het OM hun werk laat doen. Eerder werden gemeentebestuurders in Voerendaal bedreigd... door woonwagenbewoners.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 Voor Vught, 2 kilometer door een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een vrachtwagen met pech. Tussen Zevenbergsehoek en Dordrecht, 20 minuten vertraging. Ook daar zijn drie rijstroken dicht. <zien>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 Oud-president van de Nederlandse bank Nout Wellink en oud-AFM-voorzitter Hans Hogervorst die zeggen vanmorgen in de Telegraaf dat ze een onbehagelijk gevoel krijgen... van de zeepbellen op de aandelenbeurs en de vastgoedmarkt. Politieke commentator Remco Teulings. Is dit een uh, serieus nemen waarschuwing? Of hebben de heren misschien een andere bedoeling? Nou ja, ja, we zitten nu tien jaar na de eerste bankencrisis. En dan denk je al snel, maar, nou dan gaan we weer. Het zijn in ieder geval twee heren die flink uh, in de materie zitten. Als je kijkt naar wat zij in het verleden hebben gedaan. Uh, oud toezichthouder en oud directeur van uh, de Nederlandse Bank. En ze worden ook serieus genomen in de Tweede Kamer. Want Henk Nijboer van de PvdA heeft al een hoorzitting aangevraagd. Waarbij de heren wat hem betreft uh, tekst en uitleg moeten komen geven. Kijk eens aan, straks om half uur. Dan praten we daarover verder. Maar ja. eerst de strijd. Tegen Beaching. Het laten slopen van schepen op zogenaamde sloopstranden in Azië. Jo, Janneke van den Bergen. Eén vandaag. We honderden schepen per jaar. En dat zijn allemaal drijvende fabrieken die gedumpt worden en met de hand gesloopt. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Je mag niet afval, en zo'n schip is afval, op deze manier buiten Europa varen. Zodra zo'n schip dat wel doet, is dat is daarmee dus degene die dat doet in de overtreding van die regels. En er staat 6 jaar gevangenisstraf op. U hoorde de strafeis van het Openbaar Ministerie tegen het bedrijf SeaTrade. Morgen wordt duidelijk of de directie van de Groningse Rederij de gevangenis in moet. Het bedrijf wordt ervan verdacht illegaal schepen te hebben gedumpt in India en Bangladesh. En over het illegaal slopen van schepen praat ik met scheepvaartdeskundige Marijn Hauge. -Hau Hoege. Hoege. Van Stichting Noordzee en Shipbreaking Platform. Welkom en aan de telefoon te te te te te te te te Corrading van SeaTrade. Heren, welkom beiden. Dank u wel. Ja, Marijn, vanuit Stichting Noordzee volg jij deze strafzaak op de voet. Seatrade wordt beschuldigd van beaching. Wat is dat precies? Nou, wat het in feite is, is dat uh, grote oude schepen met vloed het strand op worden gevaren. Om dan vervolgens als het water weer wegtrekt, als het app is, worden ze handmatig door honderden werknemers uh, uit elkaar gehaald met gasbranders. Met gasbranders. Um, en, en, en dat gaat op een manier die oké okay is, of, of is dat helemaal fout? Nou, over het algemeen uh, kun je je voorstellen dat als, als je zo'n groot schip... op een, een strand uit elkaar haalt, dat dat gepaard gaat met enorme milieuvervuiling. Uh, daarnaast uh, het werken met gasbranders. Daar komen heel veel gassen en dampen bij vrij. Uh, dat is schadelijk voor de gezondheid van de mensen die de schepen uit elkaar halen. Want je zou zeggen, een oud schip ja, het moet ergens gesloopt worden. Waarom is het zo erg dat dat dan in Azië gebeurt? Maar jij zegt de omstandigheden daar, die ja, zijn minder goed dan elders. Precies, de omstandigheden zijn niet goed... Um, en ook het, het afvalmanagement van het afval wat van de schepen afkomt, ja, dat is daar niet op orde. En dat maakt het dus problematisch. Dat maakt het problematisch. Want wanneer is dat laten afbreken van een schip nou illegaal? Nou, het is illegaal, zoals in de introductie ook al werd aangekondigd, als het schip um, met afvalstoffen geëxporteerd wordt vanuit Europa naar een, naar een ontwikkelingsland, een land als India, Bangladesh of Pakistan. Uh, dat mag niet. En als het besluit om dat schip te laten slopen genomen is in Nederland... op het moment dat het schip nog in Europese water was... dan is er een strafbaar feit volgens de wetgeving die er in Europa is... voor overbrenging van afvalstoffen. Ja, en dit is dus een hele unieke rechtszaak. Het is blijkbaar heel moeilijk om dit soort rederijen voor de rechter te krijgen. Um, is het heel makkelijk zoemelen met de regels dan? Nou, het is heel lastig om het goed te reguleren. Want deze wetgeving die is, die is niet specifiek bedoeld met, met, uh, om schepen te reguleren. Dus het is ervoor bedoeld dat er geen giftig afval vanuit ontwikkelde landen naar ontwikkelingslanden gaat. Um, maar schepen zijn bewegende objecten. Dus als het schip vanuit Afrika of een ander land vertrekt naar India of Bangladesh... dan is het al heel lastig om vast te stellen... Van nou, wanneer was er nou een intentie om dat schip te gaan laten slopen. Ja, en wanneer is het nog oké okay en wanneer is het eigenlijk illegaal dus. Um, je zegt net al dat afbreken van die vrachtschepen kan ontzettend gevaarlijk zijn... als het niet op de goede manier gebeurt. De Verenigde Naties noemen dat zelfs het gevaarlijkste beroep ter wereld... Kan je nog even wat meer duiden wat het dan zo gevaarlijk maakt? Giftige stoffen gebeurt niet op de goede manier. Het wordt niet goed afgevoerd. Dat is, dat is het, het meest kwalijke? Nou, je hebt, op korte termijn is het gevaarlijk. Want het, het is een hele zware industrie. Um, dus er wordt gebruik gemaakt van de, de, de zwaartekrachtmethode. Dus blokken staal worden met gasbranders uh, uit elkaar gesneden. En dat valt op het strand. En vervolgens worden met een lier worden die grote blokken staal... naar de kant toe getrokken. En daar weer verder in kleine stukjes uh, uiteengesneden. Um, dat is heel veel handwerk. Uh, dus er vallen vaak zware objecten naar beneden. Nou, een, een helmpje is, is dan niet voldoende. En daarnaast is het de langdurige blootstelling aan, aan afvalstoffen. Kijk, schepen bevatten heel veel isolatiematerialen. Uh, brandwerende, brandvertragende middelen, uh, olie, noem maar op. Nou, dat moet allemaal doorheen gesneden, geknipt uh, worden. Uh, en, en daar worden de werknemers aan, uh, aan blootgesteld. En dan is een, een stofkapje bijvoorbeeld of een helm... Uh, ja, dat, dat, zijn geen, dat, dat werkt niet. Uh, meneer Radings uh, van Sea van Trade. Um, hoe waren de omstandigheden bij de sloop van uw schepen in Azië? Nou, ik wil misschien uh, al eerst misschien wat, wat dingen zeggen die uh, de zaak wat nuanceren. Um, als u luistert naar uh, bijvoorbeeld de zorgen van de NGO's, die wij toen delen ook wel uh, delen. Maar ook uh, naar bijvoorbeeld de officier justitie die gisteren vertelde dat het uh, zijn roeping is om de arbeidsomstandigheden in alle delen van uh, de wereld te verbeteren, dan klinkt dat allemaal heel uh, mooi. Maar het is ook heel erg cosmetisch. En het lost ook niet veel op. Um, eigenlijk, he, wat je ziet ook wat het OM nu doet... is zij proberen op een microniveau... een mond mondiale kwestie op te lossen. Um, overigens binnen een kader... wat wij ook het verkeerde vinden. En het gaat ook wat voorbij aan de realiteit. En de realiteit is dat er... Jaarlijks zo'n duizend schepen uit de hele wereld worden gerecycled. En het is ook naïef om te denken dat we die allemaal in Europa kunnen behandelen. Nou goed, maar dan gaat maar, het natuurlijk wel om de omstandigheden waarop die schepen worden, ja. worden gerecycled. En hoe waren die omstandigheden bij uw schepen? Nou, die waren uh, normaal. En dat is ook het punt. Het gaat ook heel veel voorbij. Maar wat is normaal? Dus uh, ik kan u zeggen dat er uh, schepen zijn gesloopt op werven waarvan ik denk dat die schoner en beter zijn georganiseerd dan uh, gemiddelde werven in bijvoorbeeld andere Europese landen. Dus we moeten, en dat is denk ik ook een cruciaal punt. Maar je maar het, heeft ook het over, over andere dat... Europese landen, deze schepen van nu die zijn meerendeels in Azië uh, gesloopt, hè? <gacht> Er zijn uh, schepen in Azië gesloopt, er zijn schepen ook in Turkije gesloopt opwerven mm. die al voldoen aan de voorwaarden van uh, de Hongkong-conventie. En wij denken ook juist dat, uh, we, we delen de zorg zeker, maar wij denken juist dat internationale regelgeving veel effectiever kan zijn dan bijvoorbeeld het uh, toepassen van in dit geval uh, de afvalwetgeving. En uh, daarin staan we bijvoorbeeld ook nog eens een lijnrecht tegenover het OM, omdat wij vinden dat een zeewaardig schip, zoals onze schepen op dat moment waren toen ze. Europese waterverlieten, ook niet als afval kunnen worden bestempeld. Maar dat is een juridische kwestie. En maar goed, e het OEM ja, is in het bezit van een getaped gesprek... Uh, van een schipper, van een van uw betrokken schepen... waarin hij zegt dat het schip gesloopt zou worden in India. Dus dat het op voorhand al het idee was. Dat is dan wel lastig voor u. Nou, ik kan alleen maar zeggen dat wij vinden dat een zeewaardenschip uh, uh, nimmer als afval kan worden bestempeld. En als het schip uh, lading aan boord heeft, als het schip al zijn certificaat heeft, dan vinden wij dat uh, het schip geen afval is. Maar nogmaals, dat is een, een puur juridisch vraagstuk. Daarbij, daar recht zich ook over. Maar ik denk dat we juist. Ook als we over deze zaak spreken, in een veel bredere context moeten kijken. En die bredere context is, is ook wel wrang, want er ligt ook uh, wetgeving en regelgeving binnen handbereik met de Hongkong-conventie. En uh, het interessante is dat Nederland een van de landen is die die conventie nog niet heeft geratificeerd. Dus dat maakt de opstelling van de Nederlandse uh, overheid denk ik ook wat, ja. uh, wat merkwaardig. Ja, begrij dat begrijp mee ik, mee wat, ik begrijp wat ja. u zegt. Maar u bent natuurlijk als bedrijf ook verantwoordelijk voor uw eigen handelswijze. Um, als, ik, als ik online zoek naar filmpjes hè, over hoe die, hoe die vrachtschepen stranden... en vervolgens de Aziaten onder gevaarlijke omstandigheden uit elkaar worden gehaald... dan zou je toch als bedrijf moeten denken... daar wil ik op geen enkele manier aan meewerken. Ja, dat is ook zo. De recyclingindustrie is een mondiale industrie, maar is ook een industrie in transitie. Uh, we moeten ook oppassen uh, dat we voorbij gaan aan de grote verbeteringen die al plaatsvinden op uh, dat gebied. Er zijn uh, werven in Turkije, er zijn werven ook in Azië, in India, in Alang, uh, die grote vorderingen maken. Maar zijn dat werven en, waar u uw schepen heeft laten slopen? Dat zijn onder andere ook werven waar. In Azië bedoel zijn ik dat. Ja, dat zijn ook onder andere werven waar onze schepen zijn gerecycled. En ik denk dat het gevaar ontstaat dat we nu gaan proberen om uh, werven te isoleren op basis van hun geografische locatie. Ja, maar even uh, Duidelijkheid, we, ja. meneer Radings, u vindt dus dat de sloop van uw schepen volgens de regels is gegaan? Wij vinden dat wij geen wet hebben overtreden. En daarin staan wij lijnrecht tegenover het OM. Uh, daarnaast kan ik zeggen dat wij delen zorgen van uh, NGO's. Wij hebben ook uh, momenten waar we vinden dat er verbeteringen moeten plaatsvinden. Maar we moeten oppassen dat we niet voorbij gaan aan de bredere context. En wij helpen de werven en de gemeenschappen in die landen niet als we proberen om ze te isoleren. En ik denk dat dat het verschil van mening is dat we hebben met andere partijen. Marijn van Stichting Noordzee en Shipbreaking Platform. Hoe luister jij naar deze uitleg van C-Trade? Nou, kijk, door, door wel te kiezen voor Azië... waar, we, waar eigenlijk de, de omstandigheden substandard zijn... daar, daar hou je ook een, een situatie mee in stand. Dus wat we nodig hebben is juist bedrijven die het voortouw nemen. Um, en ik vind dat West-Europese bedrijven... die moeten kijken van hoe zouden wij... Omgaan uh, met recycling van die schepen in Europa en dezelfde dus normen toepassen. Um, en wat er gebeurt in India, dat, dat voldoet daar lange na niet aan. Meneer Rading zegt van wel. Nou, kijk, ook de Hongkong-conventie, dat is een, een, een, een internationaal verdrag. Daarvan is de tekst overeengekomen, maar die is nog helemaal niet in werking. Dus om dan te zeggen, van, nou, het schip is naar een Hongkong-gecertificeerde werf te gaan. Er is geen handhaving die ook maar enige garantie biedt... dat het daar werkelijk volgens die voorwaarden gegaan is. Um, dat is één. En verder, Nederland heeft die, die Hongkong-conventie nog niet geratificeerd. Dat klopt. Maar ook in 2012 was dat vrijwel onmogelijk. Um, hij treedt namelijk in werking twee jaar nadat voldoende landen... De, deze conventie hebben geratificeerd. In 2009 is de tekst overeengekomen, dus dan 2012 uh, was niet mogelijk geweest. En ook tot op vandaag de dag is die conventie nog niet door voldoende uh, landen geratificeerd. Kortom, er is een, een hoop werk aan de winkel, uh, dat is duidelijk. Meneer Radings, morgen een spannende dag. Er hangt uw bedrijf nogal wat boven het hoofd. Hoe kijkt u naar morgen? Nou, ik moet zeggen dat, uh, u moet ook niet vergeten, het trekt ook een behoorlijk zware wissel op uh, bedrijven, werknemers, de mensen die dat ook rechtstreeks aangaat. Uh, dus ja, daar wordt met zorg naar gekeken, met spanning ook. Uh, maar nogmaals, wij, uh, wij denken dat wij geen wet hebben overtreden en uh, ook in bredere zin uh, denken dat we veel eerder uh, door samenwerking, ook uh, met inzet van nationale overheden, uh, meer bereiken dan het toepassen van een, uh, een afvalwet uh, door het OM. Ja, u, uh, je lost daar niets mee op. U bent wel van mening dat er inderdaad wel wat veranderen moet in deze wereld en iedereen in deze wel, denk ik, Iedereen wel, denk ik, maar ik denk dat we heel erg verschillen over de manier waarop en het tempo waarin. Ja, Marijn, namens Stichting Noordzee zit je ook in het bestuur van shipbreaking-platform. Jullie willen onder andere illegale sloop van schepen bestrijden. Dat is duidelijk. De uitspraak morgen is voor jullie natuurlijk ook van groot belang. Ja, die is zeker van groot belang. En wat, wat, wat is je verwachting? Wat nou, kijk, het, het kan een voorbeeld stellen van, hé, hey, uh, als Europees bedrijf uh, moet je niet inlaten met uh, slooppraktijken in, in, op stranden in India, Bangladesh en Pakistan. Dus dat, dus dat is één. Uh, daarnaast denk ik ook dat het uh, nodig is dat er een maatschappelijke discussie omheen ontstaat. Uh, en dat we niet alleen naar de reders wijzen, maar ook bijvoorbeeld naar de klanten van de sector die kunnen eisen stellen wanneer ze producten vervoeren aan uh, overzee. Uh, maar ook banken bijvoorbeeld. Uh, wanneer ze investeren in een schip, dan zouden zij de duurzame ontmanteling van het schip als voorwaarde kunnen stellen. Kortom, een uh, hele spannende dag wordt het morgen voor uh, alle partijen. Dank Corradings van Rederij, uh, Sea Trade en Marijn Hoege van Stichting Noordzee en Shipbreaking, uh, Shipbreaking uh, platform. Vanavond bij een vandaag uh, televisie op NPO 1. Meer over deze rechtszaak en de illegale sloop van vrachtschepen. We gaan naar een nieuwsupdate van de NOS. Een onderzoek onder patiënten met galwegkanker in het AMC is stopgezet, omdat 14 van de 54 deelnemers zijn overleden. Alle deelnemers aan het onderzoek waren ernstig ziek, maar nog goed genoeg om geopereerd te worden. Redacteur gezondheidszorg van de NOS Rinke van den Brink. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat, wat is er precies aan de hand? Nou ja, er is voordat je zo'n operatie aan galwegkanker kan ondergaan, uh, moet er. Uh, overtollige gal afgevoerd worden uit de lever. Dat kan op twee manieren. Via je darmen en dan een buisje uh, door je keel. Of via een, een flexibel buisje wat door je huid rechtstreeks de lever ingaat. Ze dus hebben twee onderzoeksgroepen gemaakt van 27 mensen. Eén um, met zo'n buisje door de keel. één met zo'n buisje rechtstreeks de lever in. In de eerste groep stierven drie mensen tijdens tweeënhalf jaar dat het onderzoek gelopen heeft, in de tweede groep elf mensen. En dat vonden ze een opmerkelijk verschil, omdat um, zij eigenlijk wilden aantonen... dat die tweede methode, rechtstreeks uit de lever, uh, beter voor de patiënten was. En um, ze hebben toen gezegd, we stoppen hiermee en we gaan kijken... of we dat verschil in aantal sterfgevallen kunnen verklaren... Uh, dat hebben ze geprobeerd en dat is niet gelukt. Want Even voor de duidelijkheid. Hoe zijn de overlevingskansen van mensen met galwegkanker over het algemeen? Uh, die zijn heel groot. Uh, als je diagnose galwegkanker krijgt dan is na vijf jaar, dat is de normale termijn waarop wordt gekeken... of je kanker hebt overleefd, dan hebben nog 15 van de mensen... die hebben dat overleefd. En na 2,5 jaar, dus de periode dat het onderzoek heeft geduurd... is ongeveer 25 van de mensen nog in leven. Dus heel veel mensen zijn dan al dood. En in die onderzoeksgroep hadden ze eigenlijk de beste... van die slechte patiënten gekozen, omdat je anders dit onderzoek... helemaal niet kan doen, dan kun je al niet meer zo'n buisje inbrengen. Valt, valt de onderzoekers iets te verwijten? Nou ja, dat, dat is natuurlijk de grote vraag of dit toeval is of niet. Hè. Je kunt je voorstellen, kijk wat ze doen als ze die onderzoeksgroepen samenstellen... dan word je door het lot, de computer doet dat, maar uh, die is daarop geprogrammeerd... Uh, in de ene groep die het buisje via de keel krijgt... of de andere groep die het buisje via je leven krijgt, gestopt. En het zou dus zo kunnen zijn dat er in die groep waar mensen uh, de lever weg... Uh, kregen, zeg maar, de buis in de lever, dat daar een groter aantal mensen in terecht is gekomen waarbij de ziekte zich heel snel heeft ontwikkeld dan in die andere groep. En dat zou meer sterfgevallen kunnen verklaren. Maar het lastig is dat er, er zijn twee mensen aan een hartinfarct gestorven, drie tijdens het inbrengen van de buis in de lever, um, drie aan de terugkeer van de kanker, zes uh, tijdens de operatie waarbij een stuk lever werd weggehaald of daarna. Dus je, het is ook niet zo dat ze allemaal op dezelfde manier gestorven zijn... en dat je kan zeggen van, hé, hey, we moeten eens kijken... Uh, waarom al die mensen doodgaan als ze dat buisje ingebracht krijgen. Het is dus allerlei verschillende oorzaken. Dus het is heel moeilijk om daar een uitspraak over te doen. En op dit moment is er eigenlijk geen enkele reden... Uh, om aan te nemen dat er iets anders gebeurd is dan stom toeval en, en pech. Ja, nou, een treurig verhaal is het uh, dat in is ieder het. geval. Redacteur Gezondheidszorg van Nederwijs, Rienke van der Brink. Hartelijk dank. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Een batterij die maar niet leeg raakt en waarmee een heel land van stroom voorziet. Nou, Zover is het nog niet helemaal, maar vanochtend is een grote stap gezet. Bij de Jaarbeurs Utrecht werd een enorme batterij gepresenteerd. Goed voor de complete energievoorziening van 15 gezinnen maar liefst. Bedenken is Robin Berg van Lonbox.net. Welkom. Goedemorgen. Het klinkt ontzettend spectaculair. Dat was ook een spectaculaire presentatie, kan ik me voorstellen. Uh, ja, we hadden inderdaad wel een hijskraantje nodig om de batterij op zijn plek te zetten. Dus dat was uh, mooi. En we hadden goed weer. Dus dat, dat is, dat is, fijn. Altijd, fijn. Dat is <laughs> ja. altijd fijn. U zegt een hijskraantje. Het zijn acht uh, units van, vier, van twee vierkante meter. Uh, wit van kleur. Uh, waar staan die nu? Uh, ze zijn neergezet op uh, parkeerterrein uh, bij de jaarbeurs midden in de stad. En uh, wij hadden daar al zonnepanelen en laadpunten voor elektrische auto's staan. En dat uh, wordt de komende weken uh, op elkaar aangesloten. Nou, dus daar kan iedereen ze bewonderen. Ja. Ik noem het een enorme batterij, hè, zoals je die voor de smartphone hebt. Maar die smartphone die moet je op de deur natuurlijk weer in het stopcontact hangen. Hoe worden deze grote batterijen opgeladen? Deze zijn direct gekoppeld met uh, ruim 200 zonnepanelen... die ook op hetzelfde parkeerterrein staan. En uh, nou, op een dag als vandaag uh, laden we ze dan helemaal vol. Ja, omdat het zonnetje lekker schijnt. Precies, ja. ja. En uh, daarmee kunnen we dan vervolgens uh, s'nachts en avonds, of als het niet uh, zonnig is, uh, auto's opladen... en in de toekomst ook de buurt mee gaan stroomvoorzien. Ja, want je hoort natuurlijk vaker... Hè, dat het opwekken van groene stroom niet zozeer het probleem is... maar dat we vooral nog geen goede opslag hebben. Ja. Is dit dan een goede oplossing? Ja, dit is zeker een van de oplossingen... die, uh, die we in de toekomst waarschijnlijk wel veel meer zullen gaan zien. Um, nou, precies wat je zegt, als, als nu de zon niet schijnt en de wind niet waait... dan vallen we terug op fossiele centrales. Ja. Die gaan gewoon verdwijnen. De komende jaren. Dus dan hebben we dit soort oplossingen nodig. Uh, dat zal uh, met dit soort batterijen zijn. Dat zal ook met autobatterijen zijn. Waar wij ook uh, veel uh, mee testen in Utrecht. En ook andere oplossingen. En hoe kan deze stroom nou mijn huiskamer inkomen? Um, nou, dat willen we natuurlijk. Ja, zeker. Uh, nou, direct naast dit parkeerterrein worden de komende tijd uh, duizenden woningen gebouwd. Uh, midden in het centrum van Utrecht. Uh, die, ook, ook die komen helemaal vol met zonnepanelen. Um, en dan gaat het twee kanten uit. Overdag gaat de stroom vanuit uh, de woningen de batterijen in. En s'avonds, als je thuis je uh, stroom nodig hebt, loopt het weer terug. En dat gaat gewoon via het net van de netbeheerder wat daartussen zit. Ja, Het is niet voor het eerst hè, dat u zo'n energieproject start in Utrecht. Want u heeft allemaal mooie dingen in de wijk Lombok gedaan. Vertel eens. Ja, ja, we zijn daar een aantal jaar geleden begonnen. We hadden een aantal scholen volgelegd met zonnepanelen. Die hebben we vervolgens uh, met uh, laadpalen gekoppeld aan elektrische uh, deelauto's waarbij die auto's niet alleen uh, handige mobiliteit zijn voor de buurtbewoners... maar ook uh, een buffer zijn. Dus s avonds gebruiken we een deel van de stroom uit die auto's... om de woningen weer van energie te voorzien. En dat uh, was voor het eerst in Europa dat dat gebeurde. Ja, wauw, dat klinkt, uh, klinkt te gek. Um, er is aan de andere kant regelmatig kritiek op, op zogenaamde groene stroom. Dat weten we natuurlijk ook. hè? Uh, met name van wat er achter de meter binnenkomt. Arjen Lubach die rekende uh, laatst uit dat slechts 2,2 procent... van het totale aanbod van consumentenstroom echt helemaal schoon... En groen is. Dat is best wel weinig. Ja, en als ja, we consument lopen, weet je dan eigenlijk niet eigenlijk wat je binnenkrijgt. Precies. Nee, nee, we lopen echt in Nederland nog hopeloos achter. We zijn een van de laagscorende landen in Europa. Als het gaat om de verduurzame duurzame energie. Um, dus, uh, maar goed, dat gaat de komende jaren wel fors veranderen. Alle nieuwe huizen die worden gebouwd gaan vol. Windmolenparken worden aangelegd. Um, maar dat was voor ons ook wel reden om onze eigen stroom ook in onze eigen auto's te stoppen... en daar s'avonds weer ons huis mee van stroom ja. te zien. Want ja. dan weten wij in ieder geval zeker dat onze stroom ja. 100% genoeg. is. U kunt lekker gaan slapen. Ja. Dat is en nou fijn. de rest nog. Ja, ja, nou de rest nog. Ja, want inderdaad, zou de ideale situatie zijn... dat iedere straat zijn eigen zonnepanelen, perkjes... Zijn eigen mega-powerpack en eigen laadpaaltjes voor de deur heeft. Dat is natuurlijk uw, uw droomvisie, nou, De kans dat dat gaat gebeuren is al vrij groot. Uh, dat zal daar met batterijen misschien in huis ook wel gaan gebeuren... maar zeker ook met autobatterijen. We gaan namelijk juist heel veel stroom... Op eigen, uh, in eigen wijken opwekken, op eigen woningen. En het is handig om die stromen eigenlijk ter plekke op te slaan... voor verbruik s'avonds. Want anders moet je het eerst wel helemaal ergens ver wegbrengen... en dan s'avonds weer terughalen. Je kan het best gewoon ter plekken regelen. Dat is uiteindelijk het goedkoopste en het efficiëntst. Ja, en kan dit uiteindelijk wereldwijd worden uitgerold? Of misschien eerst landelijk? Nee. Uh, ja, wereldwijd gebeurt het ook al. Ja. Uh, bedoel, wij, wij zijn een van de eerste projecten in Nederland. Maar ook in andere landen die al veel meer duurzame energie hebben dan wij. Uh, zijn dit project ook al zeker uh, ja. uh, in opbouw. Dus, maar u wilt de, natuurlijk ook uitbreiden. Zeker. Ja, nee zeker. Wij, wij stoppen niet hier. We ja. gaan uh, om te beginnen heel Utrecht en daarna de rest van Nederland ook uh, van zetten. En, en dan ja. de wereld, ja. toch? Ja. Hartstikke bedankt, Robin Berg van Lomboxnet. Ja, <coughs> Straks, Europa deskundige Mathieu Segers over de maatregelen die de Britse premier mee heeft aangekondigd tegen Rusland. En Martijn Rosdorf, even voor vieren met trending vandaag natuurlijk. Wat ga jij ons allemaal vertellen, Martijn? Het zal je niet verbazen dat er ophef is over het volgende onderwerp. Hergebruikbaar wc-papier. Wat moet ik zeggen? Herbruikbaar wc-papier. Nou, ook over Stephen Hawking. Wat berichten de lerarenstaking en de multitasken. Ik geef een kleine spoiler: dat kan niet. Multitasken. multitasken? Dat is nu echt bewezen. Dubbel en dwars. Dubbel en dwars? Ja. Ik blijf toch een beetje zitten met dat hergebruik... ja, maar... herbruikbaar papier. Nou, ja, toch Tegen vier tegen uur hoor je echt precies. <laughs> We horen hoe dit het zit. Zo hoor het het meteen. Ja. Na het NWS-journaal. NTO Radio 1. En hier komt binnenstormen Jan van der Pitten. De Duitse rechtbank heeft een 34-jarige Poolse truckchauffeur... veroordeeld tot vier jaar cel en drie maanden voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Op de Duitse snelweg kwamen drie leden van een gezin uit Zittart om het leven. Groot-Brittannië gaat 23 Russische diplomaten het land uitzetten. Britse tegoeden van Russen die verdacht worden van corruptie worden bevroren... en er gaan geen Britse hoogwaardigheid bekleders naar het WK in Moskou. Unilever vestigt zijn wereldwijde hoofdkantoor waarschijnlijk in Nederland... meldt de Britse Nieuws en de Sky News. De raad van bestuur van de Britse-Nederlandse Multinational... zou zijn keuze morgen bekendmaken. En de dieren in de Oostvaardersplassen worden tot 21 april bijgevoerd. De provincie Flevoland heeft dat besloten op advies van Staatsbosbeheer. Over het al niet bijvoeren was de laatste tijd veel discussie. Het is dit jaar, tien jaar geleden, dat instortende banken... een wereldwijde economische crisis veroorzaakten. Maar net nu het onze economisch weer een beetje voor de wind gaat... waarschuwen deskundigen voor nieuwe ellende. Hans Hoge voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten... en Nood voorheen de baas van de Nederlandse Bank... luiden in de Telegraaf de noodklok. Zij zeggen dat ze een onbehagelijk gevoel krijgen van de zeepbellen... op de aandelenbeurs en de vastgoedmarkt... terwijl de banken veel te lage buffers hebben politiek commentator Remco, Remco Teulings. Gisteren uh, was er nog een hoop tumult in Den Haag... over de salarisstijging van de mm -hmm. ING-baas uh, Hamers, die niet doorging. Ja. Uh, nu een oud-politicus en oud-bankdirecteur... over een nieuwe crisis die op handen zou zijn. Het is wel de week van de bank, of Ja, niet? Klopt, klopt. Een week lang gaat het inderdaad al over... dat uh, salaris van, van Hamers, de baas van ING... Uh, vorige week een hoop verontwaardiging over die stijging. Gisteren het nieuws waar iedereen in Den Haag met gejuich op reageerde... dat die niet doorging. Uh, maar natuurlijk ook gelijk een discussie van... Ja, moeten we dan toch reageren? Uh, gaan stellen Of bewijst dit juist dat we helemaal geen regels nodig hebben? Dat, dat de morele druk eigenlijk al uh, voldoende is? Maar ja, nu krijgen we dit verhaal. En dan blijkt dat Den Haag het misschien niet alleen over salarissen moet gaan hebben... maar ook weer over de structuren van ons uh, banksysteem. Bijvoorbeeld die, die buffers uh, die je net noemde. Ja, zijn we eigenlijk weer een beetje terug bij afvorming. Precies, terug bij tien jaar geleden eigenlijk. Ja. In de studio in Den Haag zit uh, PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer. Meneer Nijboer, goedemiddag. Goedemiddag. Deelt u dat onbehagelijke pre-crisisgevoel met Wellenk en Hogevorst? Jazeker. Uh, we hebben de afgelopen jaren een heel aantal maatregelen genomen... om de financiële sector gezonder te maken. Maar we zijn er nog lang niet. Uh, en als we nu niet doorpakken... Uh, dan dreigt het oude gedrag uh, van voor de crisis weer. En dat zie je aan die bonussen. Het is niet de eerste keer dat bankiers hebben geprobeerd... om weer uh, op de oude voet verder te gaan. Uh, we hebben de ton van ABN, die heb ik zelf nog uh, tegen mogen houden in de Kamer. Nu weer het ING, gelukkig is dat ingetrokken. Maar het is natuurlijk van de gekken dat ze het voorstellen. En ze doen dat ook. En dat is een beetje een technisch verhaal met die buffers. Hè, elke euro willen ze het liefste zo vaak mogelijk uitlenen... Uh, om zoveel mogelijk winst te maken. En we moeten dat niet toestaan. Want als ze dan een zuchtje tegenwind krijgen... komen ze weer bij de belastingbetaler... En moeten wij wij weer en dat willen we niet. We willen dat beleggers op de blaren zitten als het misgaat. Ja, meneer Nijboer, Remco en ik zeiden net al... het voelt een beetje als tien jaar terug. Houdt u voor mogelijk dat opnieuw banken omvallen... dat aandelenbeurzen instorten? Ja, natuurlijk. Uh, zeker uh, met aandelenkoersen vandaag de dag... en de enorme hoeveelheid geld die in de economie is uh, gepompt. Uh, kan er altijd In de economie komt er altijd weer een crisis. En er zullen altijd ook weer banken omvallen. En waar we dan moet, voor moeten zorgen... is dat ze uh, de beleggers uh, het kapitaal hebben verschaft... en dat ze niet weer uh, heel snel bij de overheid op de stoep staan. In Nederland was dat natuurlijk in 2013 nog zo uh, bij SNS. Sinds vorig jaar groeit onze economie weer. Tenminste, hebben we hebben allemaal weer een lekker gevoel. Het gaat weer goed. Is dat dan een beetje nepgroei? Nee, ik denk wel dat het echt te groeien is. Maar er blijven altijd risico's. En je moet streng blijven. En dat zie je echt aan het gedrag van bankiers op die financiële sector. <tie> en wat de PvdA betreft gaat de Volksbank, wat het kabinet wil... dus ook niet naar de beurs. Dat blijft gewoon in staatshandel. Uh, dat zijn wel maatregelen die je kunt en uh, moet nemen wat mij betreft. Ja. Die buffers moeten omhoog. Uh, het kabinet wil ze verlagen. Dus er is nog een hele strijd te strijden. En uh, We zijn er nog lang niet met één uh, ingetrokken bonusvoorstel van de IRG topman Nee, nou u noemt uh, risico's, zegt u. Wat voor risico's zijn het dan die onze economie loopt? Nou, de risico's hebben we natuurlijk de afgelopen jaren gezien. Als het financiële stelsel in elkaar stort. Dan is het spaargeld van mensen niet meer uh, veilig. Dan, uh, onze economie We hebben natuurlijk heel hoge hypotheken in Nederland. En de woningen komen daardoor onder water te staan... als, uh, als het allemaal misgaat. En dat, dat zie je dus ook in de werkloosheid die dan oploopt. En daar hebben we de afgelopen jaren... Uh, enorme ellende van gehad... van die enorme financiële sector in Nederland... die ongezond was. En die is nog steeds niet gezond. En we moeten nu doorzetten. Hè. We hebben echt best wel veel maatregelen genomen de afgelopen jaren. Maar je moet nu doorzetten en ze nog gezonder maken. En bijvoorbeeld die buffers echt fors verhogen nog. En het kost vele miljarden hoor. Dat heeft een hoge prijs... Die, die aandeelhouders moeten ophoesten. En daarom is het verzet tegen ook zo groot. Ja, U zegt dus die, die, die lage burgers inderdaad, buffers inderdaad, die noemt u. Um, die, die halen Hoogvoorst en Wellink ook aan. Maar die ja. buffers die zijn natuurlijk in nauw Europees overleg vastgesteld. Wat is daar dan misgegaan? Nou, In Europa zijn er natuurlijk enorme bankenlobby's. Hè, van Duitse banken, Franse grote banken. Uh, en die uh, Europese afspraken zijn toch redelijk slap. En Nederland heeft onder Dijsselbloem gezegd: we gaan daar boven zitten. We gaan daar echt een stuk boven zitten. En wat het kabinet nu zegt is: nou nee, we gaan weer naar die Europese. We moeten een level playing field. Maar dat vind ik heel ongezond. Dat doen we met bonus ook niet. Hè. Die bonuswetgeving in Nederland is ook veel strenger dan overal in de wereld. En we, hij zou nog verder opgetrokken moeten worden. En het kabinet gaat juist naar beneden. En dat is echt slecht. Uh, Nederland heeft een enorme financiële sector. Net als Ierland destijds had. Dat is ook uh, Cyprus trouwens. Maar Cyprus is een apart verhaal. Maar die economie heeft een enorme klap gehad. En dat moet je niet willen. Je wil echte banen, reële banen uh, die en een gezonde financiële sector die daar ook bij helpt. Die dat het MKB en niet bezig is met allemaal speculaties. Ja, de banken zeggen natuurlijk: het is genoeg, maar u vertrouwt ze niet. Begrijp nee, helemaal niet. Nee, maar als je bankiers het zelf laat doen. Uh, dan gaat het helemaal mis. Dat hebben ze afdoende bewezen. Ook de afgelopen jaren weer. En, en deze week weer. Elke keer weer. Je moet ze streng aan de ketting houden. Anders gaat het helemaal mis. Ja, nu wilt u Hogevorst en ik naar de Kamer halen voor een hoor, hoorzitting. Wat, wat wilt u precies van hen? Nou, En ook wel meer hoor. Dus uh, Hogevorst en Wellink natuurlijk. Omdat ze tien jaar geleden als toezichthouders uh, daarbij betrokken waren. Uh, maar ook het CPB, de Nederlandse Bank uh, nu, een aantal wetenschappers... om nog eens een keer heel precies naar die Europese wetgeving van bankenbuffers... waar zitten de, uh, de, de mogelijkheden om ze weer te ontwijken en te ontduiken... He, er zijn allemaal technieken voor, uh, Onconverteerbare spullen... wat dan niet echt kapitaal is, maar allemaal heel ingewikkeld. Maar die gebruiken ze wel. Hoe we die wetgeving zo goed en zo scherp mogelijk kunnen maken... en hoe hoog die buffers ook moeten zijn. Wat de B van de A betreft gaan we naar 10%. Ja, dus je wilt de materie weer even duidelijk voor ogen krijgen. Zo is krijg er ook wat steun voor. Ik ga direct naar deze uitzending in de commissievergadering ervoor pleiten. Overigens, een collega van het CDA eh, steunt het al. Dus ik denk dat er een brede meerderheid voor is. Oké, okay, dat is dan mooi voor u, Remco. Een hoorzitting in de Kamer, dat horen ja. we vaker. Waarom mm -hmm. doet de Kamer dat? Nou, dat gebeurt veel vaker bij het tal van onderwerpen. Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, het is dan vaak zo dat, dat Kamerleden wat meer informatie willen hebben. Zodat ze een debat uh, goed voorbereid in kunnen gaan. Bijvoorbeeld, nou, binnenkort staat er een... Uh, een hoorzitting gepland met Jeroen van der Veer... de Commissaris van de ING... over die salarisaffaire van de ING-baas Hamers. Dat is natuurlijk best interessant. Maar toch vaak bekruipt mij het gevoel dat dat Kamerleden... dan al wel ongeveer weten uh, hoe die mensen erover denken. Want die hebben vaak in de pers al een, uh, uitgebuit een zegje gedaan. Dus vaak is het een beetje een herhaling van zetten. En ontgaat mij het wel het nut van zo'n hoorzitting. Oké, okay, meneer Nijboer, um, u zegt ja, die banken die moeten toch streng aan de lijn uh, gehouden uh, uh, blijven. Um, vorig jaar stemden de coalitiepartijen nog tegen strengere regels voor de banken. Dat is een tegenstrijdig geluid. Nou, ik heb altijd voor strengere regels gestemd. Dus, mm -hmm. als, ik, ik, dat is dan het eind nee, maar van... Goed, ja. zij, zij zien of, dat duikbaar de de anders. Uh, ja, natuurlijk. Uh, ja, ja, die motie. Ja, dat was natuurlijk een heel gevoelig uh, punt bij de formatie. En daarom zitten ze nu ook zo mee in hun maag. Uh, want de VVD... Ja. En ook eerlijk gezegd, Kajsa Ollegren... toen ze nog wethouder in Amsterdam was... zei steeds bij de brexit. We moeten versoepelen. We moeten die bankiers allemaal naar Amsterdam halen. Ja, en dan komt... Ze ja, dus, dus, dus, dus blazen een beetje. Ze houden het meel in de mond. Maar we moeten niet alleen de regels houden zoals we ze hebben... Dat, hè, dat, dat staat al onder druk, maar we moeten ze ook nog aanscherpen... want anders gaat het niet goed. Maar u denkt dus nu wel de handen op elkaar te krijgen... voor een strengere bankenaanpak? Daar hoop ik ook met zo'n hoorzitting. Want als je ook wetenschappers, hè, ook hoogleraren... die zich er echt in hebben verdiept, die zul je dan ook horen... die pleiten er ook bijna allemaal unaniem voor. Dus, eh, dan hoop ik ook die coalitiepartijen te overtuigen. Want ik heb natuurlijk een meerderheid nodig. Kijk, ik weet wel wat ik vind. Daar heeft uh, de heer Teulius gelijk in. Uh, maar ik heb negen zetels in de Kamer, de PvdA. En uh, zijn er zijn nog wat linkse partijen. Maar we willen natuurlijk uh, zoveel mensen hebben... dat die bankenregulering ook strenger wordt. En daar ga ik naar op zoek. Dat is mijn taak als kamerlid. Ja, meneer, uh... Heeft u die hoorzitting een beetje in gedachten? Dat is meestal een paar weken. De mensen moeten even netjes uitgenodigd worden. Dus meestal een week of drie duurt dat voordat we wat ingepland Als ik dat vandaag aanvraag. Meneer Nijboer, bedankt voor de gesprek. En ook dank aan onze politiek commentator Remco Teulings. Ja. The heavy load from the CG slow And if you see your sister falling by the way Just stop and say you're going the wrong way Instead of doubt And the kindness that you show every day I Will help someone Kindness, dat is, dat is altijd goed. Van Glenn Campbell. Mathieu Segers, Europa-kenner van de Maastricht University. Goedemiddag. Goedemiddag. De Britse premier Theresa May die zet 23 Russische diplomaten uit. Er wordt financieel beslag gelegd op de goederen die aantoonbaar van de Russische staat zijn. En de Britse geheime diensten zullen nog meer jagen op staatsgevaarlijke activiteiten van de Russen. En dit allemaal naar aanleiding van de aanslag op het leven van de Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter. Ja, Mathieu, we hadden het aan het begin van de uitzending natuurlijk ook al even over. Wat denk jij, liggen de Russen hier nou echt wakker van? Nou, kijk, de Russen die zijn wel gevoelig voor een provocatie natuurlijk. En dat is wel opvallend. Dat uh, Theresa May houdt zich niet in. Dit is een vrij stevig signaal. Op een heel vroeg moment. Hè. Het is ook nog niet zo dat alle feiten nu allemaal glashelder gepresenteerd zijn. En dat betekent dat zij ook een confrontatiekoers uh, zoekt. In ieder geval in de, in de media. En zal ik maar zeggen, het publieke podium. En daar zijn Russen natuurlijk gevoelig voor, want dat is iets wat Poetin zelf ook graag doet. Dus ik denk dat hij dat niet onbeantwoord laat. En de eerste signalen van minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov... die wijzen ook in die richting. Want een potje tegen elkaar opbluffen... Ja, daar zijn Russen altijd voor te vinden. <laughs> ja, die, die kennen die taal wel, zeg jij. Ja. Uh, de ambassadeur wordt dan weer niet uitgezet door mee... Nee, precies. En ik, dat is ook een beetje... Dus ik denk dat May toch wel hier een, een risico neemt. Want wat je ten opzichte... Kijk, het land Rusland verdwijnt niet. En dat neemt ook geen andere plek op, in de, in, op de wereldkaart. Dat betekent dat Europa en dus ook het Verenigd Koninkrijk... altijd met die Russen een modus vivendi uh, moet vinden. Mm -hmm. En dat betekent in dit soort gevallen... dat je aan de ene kant een hele duidelijke grens moet trekken. Want uh, er zijn allerlei onacceptabele dingen aan de hand... in de relatie met Rusland. Dat is al een aantal jaren aan de gang natuurlijk. En dit is weer een nieuw... Voorbeeld, maar dat je aan de andere kant ook de communicatiekanalen altijd open moet houden. Want je moet er op een gegeven moment met elkaar ook op een bepaalde manier uitkomen. Zonder dat er per se een oplossing is, maar wel dat je uh, ja dat je niet steeds verder escaleert. En ja. dat, dat, dat zie je hier ook in terug, in deze beweging van mee. En dan is het extra, ja, dan is het een extra schepje er bovenop als je de zaak uh, in de publieke opinie enorm op scherp zet, zoals ze dat nu gedaan heeft. Ja, en tegelijkertijd moesten ze dus al die balletjes uh, in de lucht houden. Laten ja. we even luisteren naar wat mee, precies. Dit is een onlawful gebruik van kracht door de Russische staat tegen het Verenigd Koninkrijk. En zoals ik op maandag, is het plaatsgevonden tegen de achtergrond van een goed gevestigd patroon van Russische staatsevenementen in Europa en beyond. Ja, aan het einde van, uh, van dit geluidsfragment noemt ze bewust Europa. zoekt ja. ze naar meer steun van uh, onder meer de Europese Unie? Ja, en ik denk ook dat ze daar wel uh, voor een groot gedeelte ook op kan rekenen. Want wat ze aan het einde zegt is natuurlijk helemaal waar. Hè. Uh, het Rusland van Vladimir Poetin speelt constant bluffpoker... en volgt een politiek van intimidatie ten opzichte van Europa. Uh, en dat is iets waar Europa zich tegen teweer moet stellen. En, en in dat opzicht is het Verenigd Koninkrijk ook echt in het kamp van Europa. Het is natuurlijk wel ironisch dat uh, Groot-Brittannië... en met name de regering May nu al maandenlang bezig is met die brexit-onderhandelingen... Ja. die eigenlijk in het tegendeel wijzen van een vriendschap met Europa. En ik denk dat daar zit dus wel echt een fundamenteel probleem... voor de regering mee. Dat was er al. Want wat de regering eigenlijk heeft gedaan... in groot brittannië eerst de regering Cameron... en nu de regering mee, is toch een hoge mate van doen alsof doen alsof de Europese Unie een tegenstander is van het Verenigd Koninkrijk. Maar iedere keer zul je zien, als het er echt om gaat in de wereldpolitiek... dat is nu bijvoorbeeld aan de hand vanuit Brits perspectief... die situatie met Rusland, dat je vriend aan in Europa zit... en niet je vijand, niet je tegenstander. En dat maakt het natuurlijk moeilijk voor mij... want ja, dat is een geloofwaardigheidsprobleem. Ja, Brexit komt ook op een lastig een, moment voor haar. Ja. ja, Brexit is een verkeerd woord, echt een verkeerd gekozen woord... voor een herziening van een vriendschap... En op een gegeven moment zullen de Britten dat moeten toegeven. Misschien gebeurt dat wel door dit soort geopolitieke spanningen. Dus voor mij is dit moeilijk en zal ook moeilijk blijven. Want uh, ja, ze is ook een beetje afhankelijk van steun voor Europa vanuit Europa in het doorzetten van een harde politiek richting Rusland. Ja, we gaan even luisteren naar Eurocommissaris Frans Timmermans. Die zei gisteren in het Europees parlement het volgende. So nerve gas was actively used against civilians in one of our member states. I believe that the European Council should in clear terms express its full solidarity with the British people and the British government in addressing this issue. Ja, met je uh, mooie woorden, maar wat kunnen de Britten met die mondelinge steun precies? Nou, hier moeten we twee dingen over zeggen. Frans Timmermans uh, doet hier een oproep die heel goed te begrijpen is... en die in Groot-Brittannië ook echt gewaardeerd zal worden. Hij is ook belangrijk, want hij sluit aan bij dat algemene punt... namelijk dat het Rusland van Poetin destabiliserend werkt... en dat je je daartegen teweer moet stellen. Maar Frans Timmermans vertegenwoordigt de Europese Commissie. En dat is niet uh, de, het Europa van de lidstaten. Dat zijn niet de regeringen van de lidstaten van de EU. En dat is wat hij hier doet. Hij probeert als het ware al voor te sorteren op een besluit van die lidstaten, de Europese Raad... om Groot-Brittannië voluit te steunen uh, in deze kwestie. En dat is maar helemaal de vraag. Want bij de 27 lidstaten van de Europese Unie... zitten natuurlijk allerlei smaken, ook als het gaat om de relatie met Rusland. Ja, en, uh, en, en ja, wat Timmermans hier probeert is om Europa alvast een beetje voor te positioneren in een, in een ja, echt volle steun voor het Verenigd Koninkrijk. Maar of dat daadwerkelijk ook zo massief gebeurt als hij nu aankondigt, uh, ja, dat valt nog te bezien. Omdat hij de Commissie vertegenwoordigt en niet de lidstaten. Ja, precies. Want kan de Europese Unie nog veel meer sancties nemen tegen Rusland? Uh, ja, dat kan natuurlijk, maar hier, en dat is ook in zekere zin ironisch... Um, wij zijn natuurlijk ongelooflijk vervlochten met Rusland. Hè? Rusland is een belangrijke factor in de Europese economie... ook in de Britse economie. Dus sancties, dat kan altijd, en de Britten gaan nu weer een stapje verder... maar die doen aan beide kanten zeer. En bovendien is dat ook iets wat je iedere keer opnieuw moet verlengen... wil je geloofwaardig zijn. Hè? Als je even sancties doet en je houdt er dan weer mee op... dan is dat een bot instrument. Dus dat betekent dat je het lang moet volhouden... om eindelijk ook resultaten mee te boeken en de druk op te voeren en dat betekent dus ook snijden in eigen vlees en dan en komen we weer pijn. op dat ja, ja dat doet pijn en dan komen we weer op dat Europese spel mm -hmm. ja daar zitten natuurlijk lidstaten bij die bereid zullen zijn om dat te doen om de Britten te steunen maar er zullen ook een heleboel lidstaten zijn die zeggen waarom zouden wij dit doen voor de Britten ja precies. Dus dat moet dan nog maar even blijken ja. hoe groot die is. Er, er loopt natuurlijk is. een sanctieprogramma in verband met de situatie in Oekraïne en die moeten iedere ieder half jaar opnieuw onderhandeld worden. En dan zie je iedere keer dezelfde uh, overwegingen bij verschillende lidstaten. Moeten we wel doorgaan? Zouden we het niet versoepelen? Andere lidstaten zeggen ja, we moeten het volhouden. Die sancties worden tot nu toe op een indrukwekkende wijze, eigenlijk vooral onder Duitse regie, als het er echt om gaat, volgehouden. Het is de vraag of daar nog zo'n uh, programma bovenop kan uh, om de Britten te steunen. Dus misschien de Britten dat eerst op eigen houtje doen. En dan zullen zij daar ook de zure vruchten van plukken. Ja, wat even filosoferend. Hè? Je had het net al over dat de Britten misschien nu toch wel zien. Goh, die vriend de Europese Unie is toch wel, wel prettig. Zouden ze zich nog achter de oren kunnen krabben en denken. laten we maar in de EU blijven. Want dit soort situaties, ja, dan staan je natuurlijk sterker samen dan in je uppie. Ja, kijk, ik kijk. Um, in het Verenigd Koninkrijk zelf zijn er heel veel... laten we ze gewone Britten noemen... die zich natuurlijk de hele tijd al achter de oren krabben... van is dit wel de koers die we moeten varen? Ja. De regering kiest een hele extreme koers... en laat eigenlijk weinig ruimte voor herbezinning of debat daarover. Wat je in de Britse samenleving ziet... is dat daar eigenlijk steeds meer behoefte aan is. Een paar weken geleden was oud-premier John Major nog daar... die zei eigenlijk... we moeten er nu echt een vrije kwestie van maken... want er is een nieuw democratisch moment nodig voordat we zo'n ingrijpende stap zetten... Als, uh, als we nu van plan lijken te zijn. En, als je, en dat is toch ook wel heel belangrijk om een keer te zeggen... als je kijkt naar de speeches van iemand als Boris Johnson... eigenlijk de aanvoerder van Brexit... en je kijkt wat hij inhoudelijk zegt... over hoe hij een Groot-Brittannië voor zich ziet na de Brexit... dan zegt hij inhoudelijk allemaal dingen... die 100% in lijn zijn met wat de Europese Unie en de lidstaten van de Europese Unie onderschrijven... als het gaat om hoe positioneren we ons in de wereld. Ja. Wat vinden we belangrijk om te verdedigen... als het gaat om waarden en normen in de internationale politiek. Willen wij een open samenleving houden? Ja, wat zijn we bereid om daarvoor te doen? Nou, Dat is allemaal in lijn met wat de Europese Unie uh, wil. Ja. Dus die hele brexit is in hoge mate een charade. Hè? Een, een grote show van doen alsof er een tegenstander is... die er in belangrijke mate misschien helemaal niet is. Nee, maar goed, en die zo... charade is, is wellicht niet meer onderscheid. Omkeerbaar. Maar jij zegt, wie weet, er zou nog wel eens een hele hoop kunnen gaan. Nou, zo'n externe gebeuren. druk zoals nu uit Rusland komt, is natuurlijk wel. En maakt heel erg manifest hoe ongemakkelijk ja. die positie van het Verenigd Koninkrijk is. En dat zou misschien wel tot herbezinning kunnen leiden. Wie weet? Nou, wie weet. We gaan het zien. Hartelijk dank, Europadeskundige Mathieu Segers. Verbonden aan de Maastricht University over de Britse premier Theresa May. De Russen en hoe Europa hiermee verder moet omgaan. Het de nieuwsopdate van de NOS. burgemeester Wil Hoebe... van de gemeente Voerendaal is het type bestuurder... dat bereid is risico te nemen in de strijd tegen de onderwereld. Met deze lovende woorden sprak premier Rutte vanmiddag zijn steun uit... aan de burgemeester van de Limburgse gemeente. Volgens Rus Rutte zijn de bedreigingen verschrikkelijk. Hij noemt het belangrijk dat de overheid met mensen als Hoebe... laat zien dat ze hard optreedt tegen burgers die de fout ingaan. Ja, bizar natuurlijk. Kijk, wat, wat Wil Hoebe doet in zijn gemeente is heel stevig aanpakken criminaliteit, eh, ondermijning. Eh, en hij heeft gezegd, ja luister eens, dat, daar ga ik ook mee door. Hè? Dat is vreselijk belangrijk dat de burger ziet, dat de Nederlander ziet... dat wij, de politici, de burgemeesters, ook het landelijk niveau... dat wij er staan aan de kant van de burgers die de goede dingen willen. En tegen de, tegen de mensen die onze samenleving proberen te ondermijnen. Is het kabinet ook bezig met maatregelen te treffen tegen ondermijning. Hè? Drugscriminelen die bijvoorbeeld een halve buurt overnemen... of het, ja, het bestuurders bedreigen. Wat, wat kan u doen om hem te helpen? Nou, ik, ik, ik heb tegenwoordig gezegd... op dit soort momenten staan de huidkwaar in een cirkel. Uh, op dit moment, of je nou in de landelijke politiek zit... of in de gemeentelijke politiek... Uh, dit gaat om iets heel fundamenteels. De politiek gaat over banen. De politiek gaat over veiligheid. En Mensen moeten weten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 Kijk, landelijk in het nieuwe kabinet trekken wij natuurlijk fors extra geld uit voor de politie. is ondermijning, het bestrijden van ondermijning. Dus dat de onder- en de bovenwereld steeds met elkaar vervlochten zouden kunnen raken. Dat eh, drugscriminaliteit eh, op een gegeven moment ook in het dagelijks leven eh, via in allerlei officiële posities zichtbaar zou kunnen worden. Dat we dat tegen gaan. Eh, dat we niet accepteren dat er achter voordeuren criminele, criminele activiteiten plaatsvinden. Dat is een speerpunt van dit kabinet, eh, van deze hele coalitie. Eh, en daar staan we gewoon. Zij aan zij met, uh, met voeren. En extra bescherming eventueel van hem persoonlijk? Dat is altijd iets waar de diensten naar kijken. Daar kun je nooit in het openbaar iets over zeggen. Maar goed, dit is, uh, dit is wel een hele unieke zaak, toch? Zeker. Uh, maar ook verschrikkelijk. Uh, en als je dat meemaakt, je kunt je alleen maar voorstellen wat voor een impact dat heeft. En extra respect uh, als deze burgemeester dan zegt: Ik zet deze strijd voort. Want dit gaat over iets heel wezenlijks. Namelijk dat we dit land uh, terugveroveren op de mensen die het deugen. Premier Rutte in gesprek met NOS-verslaggever Joost Vullings. Trending Vandaag maar zijn bars los. Ja, hij is dood. De belangrijkste wetenschapper van onze tijd, Stephen Hawking. Ja. Uh, heel veel te doen natuurlijk op sociale media. Vooral over zijn stem. Die was uh, al dertig jaar een robot. Een robotstem. Ja, ja. En in het kader van een liefdadigheidsactie, Red Nose Day in Engeland... is er ooit een campagne geweest. Een soort verkiezing om Hawking een nieuw stemgeluid te geven. En er deden allerlei grote sterren, die deden auditie. Onder leiding natuurlijk van juryvoorzitter Simon Cowell. <lacht> uh, Liam Neeson, Stephen Fry. Maar ook de vloekende en tierende chefkok Gordon Ramsay. It has to be a yes from you. No, not a chance. I've heard on the grapevine that a bunch of f***ing quits are trying to get you to pick them as your new voice. Come on, who better soothing, calming voice than I've got? You'd be f***ing crazy not to pick me. I don't think anyone would take me f***ing seriously if I sounded like that. We hebben de F-woorden, de BBC heeft die weggepiept. Maar hij kon dus ook uh, vloeken met zijn, uh, met zijn spraakcomputer. Ja, hij wordt gemist, ja, zoveel quotes van hem. Hè. Mensen die opscheppen over hun, hun IQ zijn losers. Die quote wordt heel veel gedeeld. En heel, heel veel mensen die um, um, last hebben van de ziekte depressie... of daarvan hebben, uh, last hebben gehad, die um, twitteren ook over, hem, uh, over een uitspraak van hem. Hij had namelijk ontdekt dat uit een zwart gat niet... Alles, in een zwart gat niet alles wordt opgeslokt, maar dat er ook dingen uit kunnen ontsnappen. En uh, gek genoeg bracht hij dat in verband met depressie. Hij zei, er is altijd een uitweg, zelfs uit een zwart gat. En dat klinkt als een grapje, dat is het natuurlijk ook. Maar er zijn heel veel mensen die melden op sociale media... dat ze troost hebben gehad. Ja. En hij heeft zich ook uitgelaten over het fenomeen depressie. Over zoveel dingen, ook over de brexit. Die man zal echt gemist worden. Absoluut. Hey, en ik heb vandaag mijn dochter weer thuis moeten houden. Want u ja. werd weer gestaakt. Eh, ja, je zijn. was niet de enige. Ido Veld hoort, voor, hoort bijvoorbeeld lekker vandaag... met de jongens naar een rustig beeld en geluid. Um, ja, lerarenstaking, onderwijzers. Um, bij de Stopera in Amsterdam, daar verzamelden de leraren zich. De mannelijke onderwijzers waren nogal in de minderheid. Of misschien oh. zelfs wel helemaal weg. Op de foto's zien we alleen maar vrouwen. Als je heel goed kijkt, zag je ergens een man staan. Gelukkig ook een man bij de Stopera, twittert Mart Zevenhuizen. Wat raar. Ja, nou ja, druk in artist was het vandaag, ook op de voetbal veeltjes in speeltuinen, daar was het ook dringen. Want het was niet heel slecht weer. Uh, gratis kon je naar het museum van speelklok tot pirament in Utrecht. Maar ja, desondanks veel ouders boos. Uh, stakelen, een staken een wandeling door Amsterdam bedoel je. goed uh, Volgende keer weer, want ze zijn er nog niet. Hè? Ze staken in beetjes uh, de leraar. Ja, ja, ja. We gaan het hebben over multitasken. Ik heb het vanochtend even getest bij onze geachte en gewaardeerde samenstelster. Gewoon dingen vragen terwijl ze aan het bellen was. Nou, dan krijg je geen antwoord. Of een boze snauw. Dus dat klopt. De wetenschap geeft me gelijk. Want onderzoekers van de Universiteit van Michigan die hebben het nu echt bewezen. Jong volwassenen lieten ze verschillende taken tegelijk doen. Sommen maken en vormen herkennen bijvoorbeeld in snelle afwisseling. En dan kunnen we lezen in het Journal of Experimental Psychology. En op sociale media natuurlijk. Waar heel veel vrouwen zeggen, ik kan wel multitasken. Dat is dus niet waar. Dat is helemaal niet waar. Nee. Oh. En de de Universiteit van Stanford heeft het onderzoek overgedaan. Het kan niet. Je kan niet twee dingen goed tegelijk doen. Die twee taken duren samen langer als je ze door elkaar doet, dan als je ze als afzonderlijk zou doen. Ja, ja. Multitaskers zijn slechter geconcentreerd... en ze hebben zelfs slechter werkende hersenfuncties. Multimedia-multitaskers... dat zijn jongeren die bijvoorbeeld altijd appen... en tegelijkertijd een tv-programma kijken. Uit. Ja, dat zijn ze ook. Die hebben zelfs een lagere dichtheid van grijze massa in de hersenen. Dat betekent minder cognitieve vaardigheden... en chronische concentratieproblemen. Nou, kort samengevat voor de mensen met een korte concentratie... niet multitasken, gewoon één <lacht> dingetje rustig. doen. Slow en en steady, en dan het volgende taakje. En dan komt het allemaal oh, goed. Ah, ja, heerlijk. Nou, de klapper van de dag. Oh jee, ja, je ja. had het, Alternatief het net al Voor wc-papier. Hergebruik van wc-papier. Dat is nu een dingetje mm. op sociale media. Ik zeg het niet helemaal goed. Een interview met een Amerikaanse mevrouw. die aan de website BuzzFeed een interview gaf. waarin zij een pleidooi houdt voor de family cloth. Family cloth. Love. Ja, dat o deed inderdaad nogal wat stof opwaaien. en en vrouwen fronsen en omg las ik ook al <laughs> vaak. nee Het is niet het, het is wel uh, wc-papier. Gewoon te koop bij de Whole Foods. Dat is zeg maar de luxe eco-supermarkt. Ja, ja. Maar je kan het ook zelf maken van oude lappen. Hergebruikbaar wc-papier. Dus geen papier, maar doekjes. Niet voor de poep, zegt die mevrouw <laughs> er nog bij. Maar voor de number one. Uh, nagebruik in de wasmand en dan in de was. Want wc-papier of TP, zoals ze zeggen in uh, de Engelstalige social media. Dat is gewoon geld door de plee trekken. Dus je moet zo'n doekje gebruiken en daarna wassen. en Dat scheelt heel veel geld en is goed voor het milieu. Oké. Okay, oké. Okay, ja, okay. En dan als verdediging. Je gooit je ondergoed toch ook niet na één keer gedragen in ben, de vuilnisbak? Dat gaat dus niet heel de familie rond, dat nee, als maar het dat goed is. Dus nee, maar dat blijkt dus ook niet. Die family clot is dus een ontzettend misleidend woord. Je gebruikt steeds een nieuw doekje. En dan gooi je dat in de wasmand. Oh, dus elk oh. lid van de familie gebruikt een nieuw doekje. Oh, Dat maakt het wat minder erg. En dat gaat erg. in de wasmand ja. en dan was je dat. Nou, De tip van de dag is dus, neem dan gewoon een bidet of zo'n konspoeier... zoals heel Azië heeft. En dan kan je daarna het doekje ook nog voor de number two gebruiken. Als je het maar wast en dan kan je het weer hergebruiken. Nou, het scheelt 15 miljoen bomen alleen al in Amerika per jaar. Dat is toch heel wat waard, yes. Martijn. Hartstikke bedankt. Is even vandaag voor vandaag. U kunt nu luisteren naar deze met nieuws. Tot morgen. Thuis bij Avrotros. NPO Radio 1. Oh, oh, oh, oh. De Boekenweek He? op zaterdagavond wordt traditiegetrouw afgesloten... We oh, oh, oh. hadden geen dag later moeten komen, mevrouw. ...met een special nee. van het Simplistisch Verbond. Scheurgras. Het thema daarbij ja. is natuur. He? Vrijdag in Spraakmakers. Ja. Kees van Koten. Heb je al een eitje gegeten? Over de natuur, de satire van nu en de erfenis van het Simplistisch Verbond. Wij zo'n eitje met de paas zijn...